Ook komt er een eind aan twee halen-een betalen acties voor ongezonde producten. De Britse regering neemt de maatregelen omdat overgewicht het risico om aan het coronavirus te overlijden vergroot. Uit onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de Britse bevolking overgewicht heeft en dat een op de drie basisschoolleerlingen te zwaar is. In Hongkong mogen vanaf woensdag niet meer dan twee mensen bij elkaar komen.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 Viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Treedt langzaam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg over 5 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging daar door de bergingswerkzaamheden. Kort viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen 2 kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. De brug is daar even open geweest. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort, vind je op www.zfmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Rainbow Radio Zandvoort. En een goede morgen. Welkom bij het tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. En in dit blok gaan we het hebben over Wave the Flags. En we gaan aandacht besteden aan wat er eigenlijk allemaal in die LHBTI-cultuur nou te vinden is. Aan symboliek, aan rituelen, aan activiteiten... En nou, Kortom, met gasten die ons daarover gaan vertellen... en lekkere muziek die daar natuurlijk bij past. En ook aan tafel geschoven, Roy Dongen. Welkom, Roy. Goedemorgen. En een uh, happy pride natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, want dat zeggen we tegen elkaar. En niet uh, vrolijk kerstfeest, zalig Pasen, uh, Mubarak, uh, uh, Idul Vietig. Het is happy pride bij ons. Juist. Happy pride en happy pride antwoord. Ja, precies. We gaan luisteren naar... Ik doe wat ik doe van Astrid Leijs.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 hier doet en niet met je vrouw ach kom nou we doen wat we doen ach kom nou we doen wat we doen we doen wat we doen ik doe wat ik doe jij doet wat je doet ja, zeker. jij doet ook wat je doet hans uh, welkom aan de tafel hans Verhoeven. Um, Hans, je bent bij ons aan tafel uh, geschoven... om uh, ja, dat je toch wel echt... Uh, nou, je, je bent van, van een bepaald kaliber binnen de LHBTI-wereld... Uh, om het zo oh, maar ja? te zeggen. Uh, ik ga je eventjes introduceren. Je bent al sinds de jaren tachtig uh, gay-activist. Uh, om het zo maar te zeggen. Um, uh, je hebt daarvoor ook uh, vorig jaar de Bob-Angelo-penning uh, ontvangen... van het COC. De Bob-Angelo-penning is uh, een, een ere... Uh, teken die wordt uitgereikt door het, uh, het COC. Daar gaat Jos Adel straks even wat meer over vertellen. En Bob Angelo is de schuilnaam geweest van uh, Nick Engelsman. Dat klopt. En kun jij kort even vertellen, Nick Engelsman, wie, wie was dat dan precies? Nick Engelsman, um, uh, een, een, uh, uh, hij heeft in het verzet gezeten in de Tweede Wereldoorlog, uh, is uh, uh, betrokken, zo niet, de oprichter van het COC. Um, en de brug bij het homo Monument die is naar hem vernoemd. Ja, ja precies. En ter ere van hem, hè, wij eren hem eigenlijk nog steeds met die Bob Ancelo Penning. En die Bob Ancelo Penning eigenlijk wordt ook doorgegeven aan degene die natuurlijk gay-activisme een warm hart dragen. Overigens, dat niet alleen. Je hebt vorig jaar ook van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema de Frans-Bannek-kokpenning gekregen. Ja. Um, kortom, uh, ja, je bent inderdaad nogal uh, iemand die je regelmatig van zich laat horen... en jij bent ook degene die flink wat kan vertellen... Um over wat dat dan allemaal is. Die vlaggen, die, uh, die, die rituelen, et cetera. Ja, ik denk dat heel veel luisteraars zich afvragen, wat betekenen toch al die letters en waarom komen er steeds weer letters bij? Uh, en wat betekenen al die kleuren over de vlag? En dan ja. is in de gemeenschap ook weer discussie over, moeten er nog meer strepen aan die vlag toegevoegd worden? Uh, mensen zijn uh, binnen de community het spoor wel eens bijstaan, maar de mensen van buiten die dat hebben dat is vaak de vraag van wat, wat is het en wat betekent het eigenlijk ja. allemaal? En dan gaan we het in dit blok gaan we het vooral hebben over de vlaggen en over waarom demonstreren nog nodig is. En wat er dan zeg maar in de komende periode... in de komende weken aan activiteiten staat. In het volgende blok gaan we met Jos Alers gaan we eventjes wat meer in op die letters. letters ja. um, nou, uh, we hebben een regenboogvlag. En die kent uh, Nederland natuurlijk wel. Uh, maar uh, we hebben een nieuwe. Nou, we hebben een nieuwe. Um, er zijn uh, een aantal strepen aan toegevoegd. Een aantal kleuren aan toegevoegd. En Pride Amsterdam heeft besloten dat dit jaar... Die kleuren toegevoegd worden aan de vlag. En we dit jaar met die vlag uh, Pride vieren. Um, en er, um, er zijn nog veel meer vlaggen. Er zijn uh, uh, ruim uh, 52 uh, vlaggen van allerlei. 52, 52 <laughs> vlaggen van allerlei communities in, uh, uh, in, in onze community: van litromantics tot asexuele, en van uh, demi-boys tot uh, letterguys. En um, iedereen heeft, uh, of iedereen, maar al snel als, als mensen met elkaar een club vormen, dan bedenken ze een vlag die, uh, waar zij zich uh, uh, onder, uh, onder scharen. En ik denk dat het een, uh, een, een goede ontwikkeling is om mensen de gelegenheid te geven om zichzelf te identificeren. En um, um, ervoor te zorgen dat ze, dat ze een herkenbaar symbool hebben. Maar het maakt de dingen ook gelijk wat ingewikkelder. Ja, absoluut, en, en ja. Daarom denk ik dat het goed is dat we als, als standaard symbool, als soort van overkoepelend symbool over al die vlaggen onze regenboogvlag houden. Die ook niet gaat over uh, uiterlijkheden of voorkeuren, maar uh, die uh, met zijn kleuren uh, gevoelens weergeeft. Gevoelens die we, die we in ieder geval allemaal met elkaar delen. En die vlag, dat is al, al 50 jaar uh, het symbool van onze community. Daar schaden zich steeds meer mensen onder die dan wel ook hun eigen vlag hebben. Ja, ja. Nu is er, met, met die regenboogvlag, uh, die is in de jaren zeventig ontworpen he, door, een, door een kunstenaar. De, uh, de, de huidige vlag die we nu hebben, dat is niet de oorspronkelijke vlag. Want nee. die, uh, die, die had acht banen geloof ja, ik. Ja, die had acht kleuren. En uh, toen die uh, voor de eerste Pride in San Francisco in uh, productie werd genomen, ergens eind jaren 60, uh, waren er uh, uh, twee probleempjes. Eén was dat uh, er zat nog een, uh, een, een streep roze en een streep uh, uh, blauw bij, van het hele helle blauw. Uh, dat roze, dat uh, was uh, bij de maker van de, de, de vlaggen, uh, die had die roze inkt niet. En dat blauw dat was ontzettend duur. Dus pragmatisch als ze waren, hebben ze toch die twee kleuren maar geschrapt... en uh, zijn we op deze zes kleuren uitgekomen. Ah, ja, ja, ja. En um, dat maakt ook dat het... Uh, die geschiedenis maakt dat het wat makkelijker is... om er bijvoorbeeld dit jaar... Uh, de, de, de kleuren van de transgender community aan toe te voegen... en uh, de kleuren van de people of color. Um, want die zes kleuren die uh, die regenboogvlag heeft... Die zijn niet in beton gegoten, want het waren origineel acht. Dus daar, daar zit best wel wat mogelijkheid in om, om daar kleuren aan toe te voegen. Waar we wel aan moeten denken is dat die originele kleuren dus gingen over gevoel. Ja. En dat het toevoegen van kleuren die te maken hebben met bijvoorbeeld uiterlijk, huidskleur... of die te maken hebben met, met gender of seksualiteit... dat we daar wel een klein beetje voorzichtig mee moeten zijn. Je moet ook op een gegeven moment de vraag stellen waarom die wel erbij... En andere vijftig die er dan nog zijn, niet. Ja, want dat risico loop je natuurlijk. Hè? Hoe meer je gaat benoemen, des te meer je ook gaat uitsluiten. In ja, Nou ja, dat is ook, je noemde net het zogenaamde alfabet. Ik ben een groot tegenstander van het gebruiken van het alfabet. Het is namelijk niet includerend. Eigenlijk is het zelfs excluderend. Omdat in de eerste plaats iedereen zijn eigen alfabetje maakt... Een paar weken geleden was er uh, World Pride Day met uh, een, een, een, een, een uh, internetuitzending van 24 uur vanuit de hele wereld. En uh, ik ben daar eens mee gaan schrijven hoeveel verschillende alfabetafkortingen er werden gebruikt. En bij 20 ben ik opgehouden. Oh, um, en, 20. Um, ja. ja, en het, wat, wat ik een probleem vind van het gebruik van het alfabet is. Um, de, de een heeft het over LHBT de andere heeft het over LHBTI de derde gooit er nog een Q achteraan en dat betekent dus dat je er in de ene keer wel en de andere keer niet als community bij hoort ja. en um, dat, dat is wat ik, wat ik noem excluderend uh, het alfabet kan dus ook nooit compleet zijn uh, ja tenzij we alle 26 letters gebruiken want die 52 vlaggen als je allemaal een letter moet geven dan uh, zijn we al even bezig en daarom heb ik het altijd over de regenboogcommunity. Ah ja. En um, dat is, dat is uh, denk ik, includerend. Iedereen die zich daarbij thuis voelt, die kan zich daarbij aansluiten. En, um, en, en wie niet? Nou, die niet. Die voelt zich dan niet aangesproken op het moment dat ik het over de regenboogcommunity heb. En ik hoop dat dat de, de toekomst gaat worden. Dat we het gaan hebben over de regenboogcommunity. Dat we dat alfabet even achter ons laten. En natuurlijk is het goed om af en toe even heel expliciet een groep te benoemen. Um, maar als we het over ons allemaal hebben... dan moeten we ervoor zorgen dat we daar een woord voor gebruiken... waar we dan ook ons allemaal onder vallen. Ja. Of ons allemaal onder kunnen voelen... Is dat internationaal ja. ook een beetje al uh, uh, Rainbow Community? Dat nee, ik, ik, nog God, niet. Ik, ik, ben, ik ben misschien wel de enige, maar <laughs> <laughs> <wil> vaker, dus <laughs> ja. dat komt ik wel vaker. Dat wel niks okay. ja, Dat is <laughs> een van de redenen waarom je waarschijnlijk ook die penning hebt gekregen. Ja. Ja. <laughs> nou, we, is dat kunnen we dat ook wel voortaan gaan doen. Dat, ik vind het eigenlijk nog een heel fijn voordeel als ik in mijn columns kan schrijven, in plaats van dat we LHBTI. Uh, community uh, gewoon over de regenbooggemeenschap. Uh, ja. Maar ja. zeg voorzitter van de LHBTI Aan Zee uh, vereniging, uh, opteer je nou ook gewoon dat wij dus een andere naam voor onze stichting moeten gaan gebruiken? Of kunnen wij met die plus? Vooruit? Regenboog Aan Zee? Regenboog Aan Zee, ja. <laughs> ja, ja die plus, plus, dat is denk ik <laughs> ook wel een dingetje, want um, um, door bepaalde letters wel te noemen en alle andere letters onder een plus uh, te scharen, <laughs> Um, ...maak je ook een soort van ja. tweedeling. En dat is nou net niet de bedoeling. Ja. En daarom denk ik dat het van belang is... ...en nodig ik jullie inderdaad van harte uit... ...om uh, de naam van jullie stichting te wijzigen en daar een regenboogstichting van te maken... regenboogcommunity, regenboog regenboogcommunity. Ik vind hem hartstikke mooi. Ja, interessante ja. gedachtegang. Ja. Daar gaan we zeker eens eventjes over buigen. Mochten we dat ooit, we dat ooit doen... dan stellen we natuurlijk wel als voorwaarde... dat jij het nieuwe logo en de nieuwe naam komt onthullen... op een mooie belof. plechtigheid in Zandvoort. Ah, Waarvan akte en die staat ook genoteerd. Ja. Ja. Helemaal beloofd. Um, ik, ik zit hier, dus ja. ik weet Zandvoort te vinden. En uh, ik ben erbij. Hartstikke mooi. Uh, Hans, er staan een aantal activiteiten staan er op, uh, op, uh, in de planning voor de komende week. En jij bent van een aantal zaken, ben je ook de initiator, organisator. Um, kun je wat vertellen? Wat staat er de komende Pride te wachten? Ja, het is natuurlijk een hele andere Pride dan die van voorgaande jaren. Um, het is minder met elkaar. En als het al met elkaar is, dan is dat op een gepaste afstand. En dat geeft natuurlijk best een raar gevoel. Um, we zijn toch in staat om een aantal uh, wat grotere evenementen te organiseren. Een daarvan is uh, uh, de demonstratie aanstaande zaterdag op het Museumplein. Um, daar is ruimte voor 2.500 mensen. En het is een beetje spannend wat er gebeurt als er meer komen. Um, maar daar uh, gaan we een programma presenteren waar we uh, aandacht gaan besteden vooral aan... Uh, het, uh, het, uh, het geweld wat onze community de afgelopen tijd weer, uh, weer uh, overkomt. Ja. Um, dat is de, het, het thema van, van uh, de, de, de, de hele programmering. Maar we laten... Uh, niet los waar uh, Pride uh, de afgelopen jaren ook altijd voor staat. En dat is uh, kijken naar uh, de landen om ons heen. En dan vooral in dit geval de 73 landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat. Ik zeg 73, het zijn er sinds twee weken 72. Hey. En dat is uh, een heugelijk feit. Okay. We waren een, uh, een actie aan het voorbereiden om 73 vlaggen op het rook in te plaatsen. Zes uh, meter hoge vlaggenmasten met daaraan de vlaggen van die 73 landen. Um, een project overigens wat uh, vanwege de corona uiteindelijk toch geen vergunning heeft gekregen helaas. Dus het gaat daar in ieder geval niet door. In ieder geval we waren we dat uh, allemaal in Kannen- en kruik aan het brengen. En we hadden het allemaal een beetje rond en uh, de dingen stonden op een plek en de vlaggen waren besteld en noem maar op. En Toen kreeg ik een mailtje binnen van, van Colin, dat is een, een man van de organisatie 76crimes.com. Die uh, heel erg bijhouden wat er in die 73 landen gebeurt. En die schreef me goed nieuws. Gabon heeft zojuist uh, uh, de wetgeving ingetrokken. Nou, en mijn eerste super. reactie was: shit. <laughs> alles ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Had dat niet een week eerder gekund? Oh nee, daar moet ik heel erg blij om zijn. Ja. Dus uh, we hadden onmiddellijk uh, daar ook alweer een alternatief. Van, nou ja, die, die vlag van Gabon blijft staan in die rij van 73, alleen we gaan er een regenboogvlag bij ophangen. Dus dan hangt de vlag van Gabon en die van, uh, van, uh, de, van ons, de regenboog. Um, dat gaat dus helaas op het rookje niet door. Maar we gaan nu op het Museumplein een parade doen met de 73 vlaggen. Waarbij uh, we even op gaan zoomen uh, wat de straf is die in het betreffende land uh, wordt gegeven. Dat varieert van allerlei lijfstraffen tot de doodstraf. Um, er, staan, er komen vier vluchtelingen uit vier van de 73 landen die een one minute statement geven over de situatie in hun land. Um, en er gaan vieren dat Gabon uh, er niet meer bij hoort. Mooi. Uh, we hebben vorige week ook dus ons logo aan moeten passen. Want we zijn uh, een nieuw project begonnen. De um, Zero Flags Project. En um, de Zero Flags Project is een countdown naar nul vlaggen. Ja, ja, en um, we en hebben een, een mooi logo. En uh, daar dus, ja, uh, wordt, gepast, wordt ja. afgeteld. Zeg maar, en dan elke keer allemaal blokjes van, uh, van de landen die nog niet. En als dan uh, een land uh, wisselt, dan wordt dat blokje gekleurd. Dus uh, nou, we hadden een logo met uh, 73 te gaan. En uh, dat moest nog even aangepast worden. En zoals je ziet is er nu ook een rood blokje bij. Ah, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en um, ja, als, je, als, je nu, als we tien jaar verder zijn... dan hoop ik dat je zo met die logo's achter elkaar ziet... hoe, hoe snel, of heel, misschien wel hoe langzaam... maar ik hoop hoe snel uh, het gegaan is. En als je realiseert dat uh, vier jaar geleden we nog met 76 vlaggen liepen... Kijk. en nu met 72 dan uh, ja, als we een vlag per jaar... Het is uh, hebben we nog een lange weg te gaan... maar dan hebben we in ieder geval een soort van uh, einddoel in zicht. Dat ga ik waarschijnlijk niet meer meemaken. Maar uh, ja, als we het uh, op die manier kunnen doen, dan, uh, dan teken ik ervoor. Ja. Ik begreep wel dat je je moest aanmelden voor het Museumplein op Facebook... Dat, uh, op de site van uh, Pride Amsterdam staat een link dat je kon aanmelden. Ja, dat is vooral uh, dat we een beetje, aan, uh, een beetje inzicht hebben in het aantal mensen wat er komt. Ja. We gaan daar niet met lijsten staan controleren uh, of Jantje zich wel heeft aangemeld, Pietje niet, want dat is met 2500 ton een beetje ingewikkeld. Um, en um, ik, ik, ik ben bij de organisatie van, de, van het Museum Plein van het Evenement uh, verder niet betrokken, alleen bij dat onderdeel van de vlaggen. Dus ik weet niet precies hoe ze dat okay. allemaal in en kruiken gaan, uh, gaan brengen. Um, maar het, het wordt best wel een, een spannend iets. Want ja, het is ook maar af te vragen... ...wat er in de loop van de week nog aan nieuwe ja. coronamaatregelen... Precies. ...naar voren ja, komen. Ja, ja. Um, ja, we hopen dat... Uh, dat wat er aan maatregelen komt. In ieder geval onze manifestatie niet in de weg staat. Ja. Ja. Mocht je er in ieder geval bij willen zijn bij die demonstratie... zoek even uh, op de website van Amsterdam Pride naar evenementen. En dan naar het evenement Pride is Protest. De link meld je eventjes aan... zodat er in ieder geval een beetje grip opgehouden kan worden. Uh, houd de corona uh, maatregelen natuurlijk in acht. En Hans, wij gaan jou ontzettend bedanken voor deze mooie uh, uh, verdieping... zeg maar, in de LHBTI-cultuur. Uh, weer flink wat bijgeleerd. En uh, nou, eventjes uh, met een knipoog naar dat verleden... hoe lang we daar al mee bezig zijn. Hier is Robert Long. Die zingt over vooroordelen. Allemaal angst. Wat? Oh. Wopla!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 Angst. Nou, jullie hoeven echt niet bang te zijn, hoor. Het is uh, allemaal niet nodig. Nee, niet voor ons. Niet dat voor ons. Uh... Wij zijn niet. We zijn uh, echt, uh, echt wel uh, geciviliseerd. En ook voor alle anderen niet, want dat is natuurlijk gewoon... Als een het, het goed bedoel. is, hebben wij aan de telefoon... Jos A Alles, dat moet ik het ja. goed zeggen. Jos, ja, ben je daar? Ik ben er. Ja, ik ben er. Daar horen jullie bij. Jij, daar komt het Oh, oh shit. ja. Even. Er is een koptelefoon nodig. Uh, die ga ik eventjes pakken. Ja, Jos, sorry, ik hoor je niet. Dus, uh, oh. Ik uh, was even kwijt dat ik een uh, koptelefoon moest hebben. Ja. Ik wacht het rustig af. Ja, daar ben ik, Jos. Ik hoor je nu Hallo. wel. Ja. Heel goed. <laughs> en Jos, welkom in ons programma Rainbow Radio Zandvoort... Uh, op deze mooie Pride-dag. Um, ja. Zoals Roy uh, net zei, uh, happy pride. Uh, Dankjewel. Uh, wij uh, hebben afgesproken dat we een uh, interview uh, met jou gingen doen. En jij bent CLC voorzitter van het COC Kermeland... En uh, in het kader van onbekend, maar het onbemind... Ja. Uh, denken we, wij gaan uh, jou voorstellen, we gaan het COC voorstellen... we gaan vertellen wat, wat het nou allemaal betekent, al die letters... en ja, wat jij allemaal zo uh, in, in, in het uh, toekomstvisie uh, hebt voor uh, Kermeland. Ja. Dus uh, we beginnen met... Uh, Jos, vertel wat over ja. jezelf. Oh, ja, Jos Alers. Ik ben sinds ruim een jaar voorzitter van COC Kennemerland. Ik doe dat met veel plezier en met veel trots, moet ik ook wel zeggen. Het is een hele mooie organisatie. En het is een heel grote eer om daar een beetje leiding aan te mogen geven. Hoewel, leiding geven valt ook wel weer mee, mensen doen het meest vanzelf. Ja, wat ben je? Ik ben, ja, wat wil jullie van me weten? Ik woon in Haarlem. Ik ben uh, getrouwd, mm -hmm. al bijna 30 jaar samen met, uh, met mijn man Hans, twee katten, uh, voor mijn werk ben ik eigenlijk bedrijfsadviseur op het gebied van marketing en communicatie en op uh, generatiemanagement. Mm -hmm. um, ja, wat wil je nog meer weten? Nou, ik denk dat dat wel, uh, wel voldoende is, dat is, toch? Ja, ja dat is... Uh... Ik kan mijn hele cv voorlezen, maar dat is heel lang. Nee hoor, dat, uh, ik weet niet of de luisteraars daar nou, nou nee. ik op zijn. Waar ik op zich, want als u hier bent, uh, ben, uh, Jos, u bent uh, sinds een jaar ben je uh, voorzitter van uh, COC Kennenberland. Uh, ja. Waarom? Nou, uh, uh, ja, ik, ik moet heel eerlijk, ik ben voorzitter geworden. Ik was gevraagd, eigenlijk. Ze waren op zoek naar een voorzitter... en ik kwam in contact met, uh, met Els uh, Holthuis, dat is onze secretaris. Um, en die zei, er is een vacature en daar, daar heb ik toen heel hard om gelachen. En toen heb ik gezegd, nou, veel succes. Um, en toen later ben ik erover nagedenken, want ik was wel lid van het COC... maar ik was niet een heel actief lid. maar ik betaalde gewoon elk jaar mijn contributie en voor de rest deed ik er niets aan... En toen, toen dacht ik ook bij mezelf, ja maar als je zo'n soort hart liefde verhouding hebt met een organisatie, dan is het misschien juist wel interessant om er een keer in te stappen. En te kijken, uh, ten eerste het beter te leren kennen. En ten tweede om te kijken of je daar wat positief aan kan bijdragen. Dus toen ben ik uh, serieus over gaan nadenken. En ik heb met wat mensen gesproken binnen de organisatie. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik spring er gewoon in. Ik spring uit mijn, uit mijn luxe bubbel en ik spring gewoon in het, uh, in het COC. Nou, goed hoor, knap. Uh, uit je comfortzone, meteen boem erin. Nou, ja. uh, bijzonder. Zeg, um, voor de mensen die dat nog niet weten, waar staat COC voor? Het COC is, uh, is een landelijke organisatie uh, met allemaal regionale Het Eigenlijk is het een landelijke organisatie die bestaat uit regionale verenigingen. Dus COC kennen we al is een regionale vereniging, een eigen vereniging. We hadden eigenlijk helemaal op eigen benen. Maar we zijn wel onderdeel van een federatie. Ja, het COC Nederland staat uh, met z'n allen, werken we natuurlijk aan een, een veilige en inclusieve samenleving voor, voor iedereen. Dat is eigenlijk als je het heel groot uh, wil, wil opschrijven, dan is dat wat het is. En we richten ons daarbij natuurlijk speciaal op de positie van, uh, daar, daar komen ze, de LHBTIQ uh, uh, gemeenschap in Nederland. Eigenlijk alles wat niet hetero is... zou je heel makkelijk kunnen samenvatten. Um, nee, ja. <laughs> Inderdaad. En, uh, <laughs> en uh, daar, daar, daar, daar richt de organisatie. En het is al een oude club. Hoor. We zijn al uh, na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Dus volgens mij was de eerste naam de Shakespeare Club. Toen moest alles nog helemaal in het geniep. Hè? Ja. Klopt, ja, ja, precies. Uh, en daarna werd het COC. Dat stond volgens mij voor... Cultuur en, on cultuur en Ontspanningscentrum... <laughs> Ja, ook zo'n ook ook zo uh, schuilnaam. Ja. Maar inmiddels uh, staan die letters eigenlijk nergens meer voor COC. Dat nee. heet gewoon COC, puntje. Ja, uh, en uh, uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk dat is wat we doen. En we doen, we doen daar heel veel verschillende dingen voor. Dus het gaat over uh, gemeentes helpen bij het ontwikkelen van beleid, tot en met het organiseren van ontmoetingen, tot en met het geven van voorlichting op scholen en op, uh, op allerlei andere plekken waar het nodig is. We proberen zichtbaar te zijn, uh, zorgen, hè, dat zorgen dat, dat, dat LHBT'ers uh, zichtbaar zijn. En we doen allerlei verschillende, veel activiteiten per jaar, met heel veel vrijwilligers. Oké, okay, uh, ja, leuk allemaal. En, en wat is de reden uh, waarom dat, uh, dat uh, in provincies is opgeslit? Is, is dat gewoon om het behapbaarder te maken, om het beter... Uh, ja. op, op de locatie zelf te, te, in te delen. Wat dat, uh... Ja, en ja, in alle eerlijkheid... Dat, nou, ik ben daar niet bij geweest natuurlijk. Hè. Nee. Maar uh, uh, als ik een beetje kijk hoe het zich nu organiseert... Is, je ziet dat dat beleid rondom uh, uh, LHBTI... Om, hè, dat is dan de afkorting van de afkorting... Uh, beleid rondom uh, LHBTI... wordt eigenlijk bijna allemaal op lokaal niveau ontwikkeld. Mm. en Het, het, het verschilt per gemeente... Uh, hoe daarmee omgegaan wordt. In sommige gemeenten is het onderdeel van uh, zeg maar het sociale domein, zoals het heet. Soms is het onderdeel van het veiligheidsdomein, uh, soms van allebei. Dus het is eigenlijk heel ingewikkeld om dat vanuit een soort hoofdkantoor in Amsterdam. ...voor al die verschillende gemeentes in Nederland te organiseren. Dus het, uh, en, en het gaat ook heel vaak over ontmoeten. Ja, dat doe je ook lokaal. Dus het was op een bepaald moment gewoon slimmer en handiger en efficiënter... ...om het gewoon um, per regio uh, te organiseren. Ja, ja, we hebben vanochtend uh, de wethouder uh, van het domein Sociale Zaken van Zandvoort aan tafel gehad. Uh, ja. En voor die tijd uh, waren nu inmiddels LHBTI aan Zandvoort aan uh, zee uh, ondervalt... Um, en voor die tijd bleken we inderdaad in de portefeuille uh, economie en toerisme te zitten. Dus dan zie je inderdaad al ja. hoe, hoe snipperd dat inderdaad kan zijn. Ja, je ziet het in verschillende gemeentes, hoor, dat het soms schuift. nou um, um, um, ja, jullie zijn natuurlijk echt begonnen met, met Pride, wat wel best wel een, een, een indrukwekkend to toeristisch evenement was. Tenminste, de keer dat ik er was. Zeker, ja. Dat dus kan het zelf voorstellen. Maar wel, ik denk dat dat sociaal domein dat dat wel, dat dat wel de betere plek ervoor is. Ja. Ik denk het ook, Ja, absoluut. Ik ben het met je eens. Um, om even nog aan te haken op wat wij uh, in het vorige uur hebben, over hebben gesproken. De L H B T I Q Al die letters. Wat jij ja. zegt, eigenlijk alles behalve de hetero's. Dus uh, eigenlijk zouden we moeten zeggen alles min ha. Ja. <laughs> <Hey>. <laughs> maar ja. Um, uh, kan, jij, kan jij de luisteraar wat, wat, uh, wat uh, insight informatie? Wat betekenen die letters allemaal? Ja, er zijn natuurlijk ja, um, um, LHBTI Q plus, hebben we dan uh, eigenlijk ja, zijn, het ligt een beetje aan. Het is een politiek ding, hè. Dus je ziet bijvoorbeeld in, in Amerika, waar ze natuurlijk met politiek correctheid vaak nog wat voorop lopen op bepaalde gedeeltes. Dan zie je dat, dat die afkorting nog langer is. Die, die heb ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar goed, het is de L is van um, lesbisch. De H is van homo, de B van biseksueel. De T is van uh, trans, transpersonen, transseksueel. Trans, trans, trans, trans, de I is van interseksen. De Q staat voor queer. En dan daarna ah, dan kun je nog allerlei andere, uh, andere uh, identiteiten hebben. Ja, we hebben, en, net, en, uh, we hebben inderdaad net begrepen van uh, Hans Verhoeven die hier voor ons was... dat er in, yeah? in totaal iets van 52 letters zijn. Dat zijn er meer dan het Nederlands alfabet. Ja, meer dan het Nederlands is Bijzonder. Ja, het is het beste scrabble woord wat je ooit kan leggen. Ja, nou, in ieder geval denk ik uh, dat, dat uh, op zich uh, alle letters wel duidelijk zijn. Behalve de Q eigenlijk, want wat is queer nou eigenlijk? Dat, dat is misschien wel interessant voor de luisteraar. Nou, queer is eigenlijk, dat, uh, is, ja, dat, ik vind het ook dat, uh, een beetje een moeilijke vraag. Het, het beste is omdat dat ik zelf niet, mezelf niet als Q uh, definieer, vind ik dat soms best ingewikkeld. Nee, queer is eigenlijk, staat eigenlijk staat voor mensen die... Um, um, die zich die zich niet hetero voelen, maar ook niet noodzakelijkerwijs heel erg homo voelen of ook, maar ook weer niet biseksueel. Dat zijn mensen die gewoon een beetje, zeg maar, tussen. Het gaat ook heel erg over genderidentiteit. Ja. Uh, en niet zowel over seksuele identiteit. Het is een soort genderidentiteit paar mensen het gevoel hebben van. Ja, ik hoor overal wel een beetje bij, maar ik hoor ook overal een beetje niet bij. Dus ik hang er gewoon, ik hang overal een beetje tussen in. Oké. Okay, okay. ja. Ja, nou. ik, ja, ik defineer het een beetje negatief, maar uh, uh, dat zo bedoel ik dat natuurlijk dus helemaal nee. niet. Maar uh, uh, nee. het is gewoon. Het, het, het, er wordt natuurlijk. Het gender wordt heel erg, uh, uh, zeg maar, zoals het heet, bipolair uitgelegd. Ja. Je bent of het een of het ander. Ja. Ja. En biseksueel is eigenlijk dat, ja, dan, hebben we de, zou je tripolair zou je kunnen zeggen, want we hebben er drie, drie. Polen. En er zijn ook mensen die zeggen: Ja, maar ik hoor, ik hang, neer, ik, ga niet, ik hoor niet bij een van die Polen. Ik, hoor, ik hang daar een beetje tussen. Of ik, ik voel me daar soms wel bij het een en soms bij het ander. Uh, ja, dat, dat, dat, dat noem je dan, of kunnen mensen zichzelf dan queer nog? Ja, en nou. queer, queer is ook echt uh, uh, razend populair onder jongeren vandaag de dag. Mm. Hè? Maar je hoeft geen ja. keuze meer te ja, maken. Je hoeft, een eigenlijk, keuze meer, eigenlijk, je hoeft niet per se een keuze te maken. Nee. Ja, dat is echt Dat, dat, dat, is dat wat de... queer ook wel... Uh, en dat is het mooie ervan, want waarom zou je ook een keuze moeten maken? Ja, ja. ja er, zit soms ook wel, er zit soms ook wel een, een, een politiek randje aan van, me, uh -huh. van, van mensen die zeggen, ik weiger gewoon, ik weiger te kiezen. Ik weiger ja. mij in een hokje te laten stoppen. Ik ga Dan het gewoon is de niet jeugd die doen. protesteert tegen alles wat bestaand is, dus dat uh, hoort ook ja. een beetje bij de jeugd ja. toch? Ja, ja. Dat, uh, ja. tegen de opstand komen. Nou Jos, geweldig dat wij jou mochten interviewen, zo so via de telefoon. En, uh, nou, graag gedaan. En je hebt uh, heel veel duidelijk gemaakt, geloof ik, voor de luisteraar. En uh, wij gaan nu een lekkere nummer draaien. En uh, nou, tot de volgende keer, Jos. Nou, het graag gedaan. En we zoeken wat... nog leden. We zoeken nog leden ja, bij het COC. Ja, iedereen hier wil lid Word, worden lid. van het COC. Ja. Oké, okay, dankjewel. Het volgende nummer is Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij. En dat sluit mooi aan, want jullie mogen allemaal bij het COC. <laughs> Als de oorlog komt...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 We zijn weer terug. We schakelden even over van het ene nummer naar het andere nummer. Eerst met Claudia de Brij. Mag ik dan bij jou? En zoals we, Anja dat inderdaad al zei, dat geldt voor het C eh, COC Kennemerland wordt lid. Eh, en anders dan wel van een of andere, andere uh, COC. Eh, ja, COC. Ja, natuurlijk, hè? COC natuurlijk. COC Amsterdam bijvoorbeeld natuurlijk ook. Ja. Um, en we starten even door omdat we even op zoek waren naar contact met uh, Lucien Spee. Die we zo direct uh, gaan, gaan interviewen. Met Benny Nijman, een vrijgezel, blijf, eh, die blijft Gaat slapen. Gaat pas slapen. Die blijft echt niet slapen. <laughs> nee, inderdaad. Niet, juist nee. niet. Nee, juist niet. Nee. Aan de telefoon hebben we Lucien Spee. En uh, Lucien, uh, hoor je mij? Ja, ik had me wel weer verslapen. Ah, oké. Okay. <laughs> maar hey, jij bent nee. vrijgezel, toch? Nee, ik ben, uh, ben uh, al ondertussen vier jaar getrouwd. Ja, ja inmiddels. Ja. Nou ja, dat is dus, uh, het, het uh, verslapen is niet aan vrijgezellen alleen voorbehouden. Uh, dus nee. hartstikke fijn dat, je, dat we contact met je hebben. Je bent executive director van de stichting Amsterdam Gay Pride. En, Helemaal uh, juist. Dat is een uh, hele mond vol. Uh, uh, ook Engels en uh, chique woorden. Uh, zou je eens concreet kunnen vertellen wat dat eigenlijk inhoudt? Nou, dat betekent eigenlijk dat ik dus niet zo'n directeur ben die gewoon achterover zit en loopt te delegeren, maar zelf eigenlijk heel hard meewerkt. En waarom in het Engels? Omdat we ook zijn aangesloten bij de internationale Pridebeweging en daar eigenlijk de voertaal Engels is. Ah ja, op die manier. En waar ben jij dan precies directeur van? Waar ik directeur van ben? Nou, wij zijn een, een stichting en uh, die zijn in 2014 opgericht puur en alleen voor de organisatie van Pride Amsterdam. En uh, we heten Stichting Amsterdam Gay Pride, omdat dat vroeger ook nog de Gay Pride heette. Ja. Uh, maar ondertussen zijn we een paar stappen verder. We doen meer aan inclusie en uh, vooral ook voor uh, transgenders. En bij transgenders gaat het over gender en niet zozeer over seksuele maar wat wij organiseren zijn eigenlijk alle buitenactiviteiten tijdens Pride Amsterdam, zoals de Botenparade, de Pride Walk, de straat- en de pleinfeesten. En daarnaast zijn we uh, overal voor -over de hele uitstraling en de boodschap van de Pride. Ja, en die, die uh, boodschap, kun je die uh, kort en bondig samenvatten? Wat, wat, wat is dan zeg maar jullie missie? Be who you are, love who you want. Kijk, nee. Wees wie je bent en hou van wie je wil. Ja, dat is een mooi daadkrachtig motto, inderdaad. En dat, uh, dat geldt dus niet alleen voor zeg maar, de regenboogcommunity. Zoals we Hans Verhoeven net hebben horen zeggen, in plaats van al die letters die er al zijn. Um, uh, maar net zo goed voor hetero's. Hè? Want dat, dat is iets wat wij vanuit Zandwoord vooral duidelijk willen maken. Dat het een feest voor ons allen is, inclusief. Nou ja, kijk, je, je, kunt, je kunt niet in die eentje emanciperen. Daar heb je vooral ook uh, de, de hetero-bevolking bij nodig. En ik zeg altijd maar, kijk. De, de, de, de wetten die er in de Tweede Kamer zijn aangenomen om ons gelijk rechten te geven... ...die hebben we niet te danken aan alleen maar homo's. Want we hebben nog nooit een meerder, meerderheid gehad in de Tweede Kamer. Nee, dus nee, wij ook hebben het ook zeker te danken aan onze uh, hetero-allies. En daar, ja, daar vieren we dan ook samen mee. Want we vieren Pride. Desondanks is er nog best wel heel veel te doen. Maar we vieren waar we, zijn, waar we al zijn... En daarnaast hebben we nog wel heel veel te bereiken. A, in Nederland, maar vooral heel erg in het buitenland. Ja, ja precies. Want dat, dat is voor, uh, voor de luisteraars om uh, duidelijk te maken. Um, uh, we, we vieren niet ons uh, feestje. Hè? Het, het, het, het is juist uh, de missie van, van de regenboogcommunity om vooral worldwide met elkaar in contact te komen. En elkaar te ondersteunen ja. in die moeilijke processen van jezelf kunnen zijn. Nou ja, de, kijk, er zijn dus nog 73 landen waar het überhaupt nog in het wetboek van strafrecht staat... Er zijn landen waar je nog uh, opgehangen kunt worden... puur en alleen om je gehaardheid. Ja. En dat uh, is vaak een beetje... je hoort er ook hetero's wel zeggen... die er een beetje lacherig over doen... van ja, er is toch ook geen hetero-pride? Nee, maar er zijn ook nergens landen in de wereld... waar je puur en alleen dat je hetero bent wordt opgehangen. Precies. Ja, dat, ja. dat is even een heel mooi helder statement... die je daar uh, maakt. Ja, ja. Overigens, wij hebben in het, uh, in het laatste en het vierde uur... Uh, zelf ook uh, uh, twee... Uh, uh, mensen vanuit uh, uh, landen waar homoseksualiteit verboden is... en die komen bij ons in de uitzending uh, voor, een, uh, voor een interview. Um, Lucien, uh, ja. Amsterdam en Zandwoord. We hebben een relatie, we hebben een klik. Zeker. En, uh, die is uh, zeg maar uh, vier jaar geleden ontstaan. Althans, hij liep al wat langer. Maar vier jaar geleden werd hij echt vormgegeven uh, uh, uh, in The Pride at the Beach. Um, kun je eens wat vertellen... Hoe is dat ontstaan? Nou ja, we hebben een, een ondernemer hier op de Zeedijk zitten. En die, die was ook uh, actief, of die is actief in, in Zandvoort. Pim uh, Peters. Ja, klopt. En uh, die had op een gegeven moment zoiets van... Ja, dit is zo mooi wat we hier hebben. En in, Ham in Zandvoort hebben we nog wat nodig. Wij tegelijkertijd... Als Amsterdammers, hè. Zandvoort is onze strand, we moeten welgewaar nog even langs Haarlem, maar het is voor <laughs> ons als een soort van Amsterdam aan zee. Ja. Ik bedoel, als klein kind kwam ik daar al, als het mooi weer was, dan mijn moeder op de fiets mee naar Zandvoort. Ja, ja. Dus, en ook vanuit de gemeente hadden we al de opdracht gekeken, ga wat metropool groot kijken, het mm. wordt te, te groot voor de stad zelf. En toen, tegelijkertijd, ontstonden er dus initiatieven bij jullie, en dat hadden iets van, ja, oh mooi is dat om elkaar gewoon te versterken erin. Ja. Precies, en dat resulteerde inderdaad in Pride at the Beach. Dit jaar alweer voor het vierde en volgend jaar onze, onze eerste lustrum. Ja. ja, helaas, dit jaar wordt het natuurlijk allemaal wat minder dan dat we hadden gehoopt. Hè. We komen niet massaal met een trein uit Amsterdam, jullie kant op. Nee, het is ook Helaas woorden gaan hier ook niet woorden <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, ja. Nee, dat is dit, uh, dit jaar helaas anders, maar er zijn genoeg activiteiten in Zandvoort en ook in, uh, in Amsterdam. Um, als we even onze blik richten op de toekomst, um, wat, wat, is er, uh, wat is er nodig voor de toekomst? Wat, uh, wat, wat kunnen we verwachten vanuit Bright Amsterdam? Voor Zandvoort bedoel je, of in, in zijn algemeenheid? Ja, in zijn algemeenheid en misschien dan is daar ook wel een speciale focus voor Zandvoort. Nou ja, jullie hebben net gehoord, uh, waarschijnlijk al van Hans Verhoef, over het Zero uh, Flag Project. Ja. Eh, we, we, zijn pas, we kunnen pas rusten als er zoals gewoon helemaal geen één vlag meer hangt. En dan kunnen we echt feest gaan vieren. Dat ga ik waarschijnlijk helaas niet meer meemaken in mijn leven. Ja. Maar dat geeft nog wel steeds meer aan van, eh, dat moeten we voor blijven strijden. Ja. Zandvoort... Uh, hoe mooi is het? Ik bedoel, daar komen natuurlijk ook heel veel toeristen. En, en op die manier kunnen we die ook weer een klein beetje educeren. En dingen mee teruggeven. En vooral die voorbeeldfunctie blijven geven. Hoe je samen een hele mooie samenleving kunt vormen. Ja, ja. Nou, dat is inderdaad een, een mooie uh, focus die we vanuit LHBTI aan Zee. met onze nieuwe wethouder uh, Raymond van Haafden. Uh, uh, op de kaart uh, kunnen zetten. Uh, we hebben in ieder geval gehoord dat hij uh, het komende jaar gaat werken... aan uh, het maken van Zandvoort-Bentveld als regenbooggemeente. Uh, dus dat, uh, dat, wordt al een, dat is al een enorme plus. En uh, nou, hij heeft allerlei ideeën om met ons aan tafel uh, te schuiven... en te kijken hoe we zeg maar, uh, het emancipatiebeleid... of eigenlijk meer de inclusieve samenleving... het met elkaar samenleven uh, uh, te gaan verbreden. Nou, dat is wel heel mooi, hè? En je hebt die allies nodig, hè? En die mensen die dus zien en, en, zoals wij zeggen, dat, dat, dat, die, die wakker worden en zeggen... Ja, weet je, het klinkt namelijk te gek voor woorden wat er allemaal nog moeten gebeuren. Maar als je die mensen hebt en die dus die, die voor ons gaan werken... en dus samenwerken met ons aan een, aan een mooie samenleving... Nou, dan kunnen we hele grote stappen zetten. Ja, precies. Ja, eigenlijk ieder zijn eigen steentje bijdragen in deze. Juist. je ja, ja. Uh, dankjewel voor, uh, voor het feit dat je... want je hebt het op dit moment hartstikke druk natuurlijk. De Pride met Ja, gedaan. Uh, super dat je toch uh, aan de telefoon kon komen. En uh, nou, uh, heel veel succes. Uh, wij zijn wel. zeker te vinden uh, tijdens de demonstratie en andere activiteiten, de Pride. En, uh, en vergeet niet naar Pride TV te kijken, hè? Nee, nee, zeker niet. Nee, dit, zeker uh, niet. Inderdaad, hoi, die zetten we er nog even bij, Pride TV. Dank je wel en Happy Pride. Happy, happy Pride, dus ja. Doei, doei. We gaan, uh, omdat die net werd afgebroken en eigenlijk toch wel mooi aansluitend was met datgene wat, uh, wat allemaal uh, nodig was, naar Vrijgezel van nee, Benny Nijman. Oh, we krijgen. Ja, oh natuurlijk, ja, want het gaat uiteindelijk om samen zijn. Samen zijn, ja.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 Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn. Je hangen, je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij het ook? Gevoel van rust dat je bekruipt als je me aankomt. Ik voel van tijdloos dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik naast je staan. Nou ja, ja. Willeke eigenlijk. Uh, ik geloof dat zij... Zij was volgens mij de eerste homomoeder, zoals ja, dat toen werd, uh, werd genoemd. Oude homo -moeder, ja, homomoeder. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En uh, eigenlijk uh, jarenlang ook traditioneel aan het einde... bij het Amstelconcert als afsluiting op de zondag... na de Canal Parade, uh, was dan, uh, gaf ze dan ook inderdaad een, een optreden. Overigens, hartstikke leuk dat uh, zeg maar onze wethouder... Ja. dus uh, uh, bij de stichting voor de Willeke Alberti Foundation ja, betrokken was. Ja, daar kunnen we was. wat mee doen. Dus ja, ik, absoluut. Ik denk dat Willeke misschien nog wel eens een keertje een paar passen in Zandvoort zal, uh, zal leggen. En dat, we, en dat we Willeke erbij uh, halen. Nou, wie weet. Wie weet. Dus uh, we zijn uh, toegekomen aan het uh, einde van het, uh, van het tweede uur... Uh, Rainbow Radio Zandvoort en dan de special Pride to the Beach edition. Uh, zo direct in het volgende uur gaan we verder... en dan hebben we eigenlijk een jongere blok... Um, Wendy Moore is dan uh, co-host, of eigenlijk is zij de host, ja. om het zo maar te zeggen. Eh, want en we mogen het... erbij zitten, ja, uh, maar uh, wij passen het bij, we bij, we he... niet bij, nee. bij die uh, generatie. Nee, we geven maar... even vrije, vrije ruimte zeg maar, aan, uh, aan de jongeren. Um, in dat uh, blok uh, uh, worden een aantal vrienden van uh, Wendy uh, uh, geïnterviewd. Uh, ze heeft zichzelf meegenomen. En uh, we zullen het dan gaan hebben over uh, ja, gay life uh, onder, uh, onder de jongeren. Uh, ook de gast is um, Damien uh, van Meent. Uh, die in Zandvoort uh, is opgegroeid. En zal vertellen over hoe het is om in Zandvoort op te groeien als uh, homo. Maar tegelijkertijd ook het een en ander zal vertellen over zijn alter ego als Dallas Angel. En dat is onze... Een van de eerste ambassadeurs van uh, Pride of the Beach. Dus uh, na het nieuws, dan horen wij u graag uh, weer terug. Nee, u hoort ons graag weer terug. Ja. <laughs> en wij uh, zien, of, uh, horen u weer graag luisteren. Um, we gaan eruit voor de reclame en uh, het nieuws. En tot zo in het derde uur. Rainbow, Rainbow, Rainbow Radio Zandvoor. Don't forget what, don't forget what my mama said People talking, since the beginning of time Unless they paying your bills, pay them bitches no mind And if I no But at the same time, get out I'm Tot zover. Het ritme van. ZFM.